4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Een aangekondigde aanval per Twitterbericht. Mooi, nieuw en slim zullen de raketten zijn... die Amerika als vergelding voor de gifgasaanval op Syrië zal afvuren. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op Twitter vandaag. Wanneer de aanval plaatsvindt, dat blijft onduidelijk. En kinderen van welgestelde ouders en mensen die het minder breed hebben... komen op school steeds minder met elkaar in contact. Dat is een van de conclusies van het vandaag verschenen rapport... De Staat van het Onderwijs. Daar straks meer over. Nu is het NOS Journal. Mark Visser. De Servische nationalist Sessol is in hoger beroep tot 10 jaar cel veroordeeld. door het VN-oorlogstribunaal in Den Haag. Hij krijgt de straf voor oorlogsmisdaden die beging in de jaren 90 tijdens de Balkonoorlog. Een lagere rechter sprak Sessol in 2016 nog vrij. Dat vonnis was omstreden. De aanklager eiste destijds 28 jaar gevangenisstraf... wegens onder meer moord, foltering en vervolging van Kroaten... Bosnische moslims en andere niet-Servische bevolkingsgroepen. Sechol zat al ruim elf jaar vast in aanloop naar zijn rechtszaak... en hoeft dus niet opnieuw de cel in. De penningmeester van het CDA in Leende moet een jaar de cel in. Hij was betrokken bij grootschalige drugsproductie... in een schuur op zijn erf. In februari vorig jaar zocht de politie op zijn terrein... naar een hennepkwekerij... Die werd inderdaad gevonden, maar daarnaast werd ook... de grootste drugsfabriek ooit in Nederland ontdekt. Daar kon voor 10 miljoen euro per dag aan drugs worden gemaakt. De CDA heeft altijd gezegd dat hij niets wist van het lab. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist tegen de man... maar de rechtbank ging dus niet verder dan één jaar, vertelt de persrechter. Dat is heel veel minder, maar dat komt omdat de rechtbank meneer heeft vrijgesproken van het medeplegen van de productie van synthetische drugs. Meneer is veroordeeld voor medeplichtigheid en dat is een echt een veel lichter feit dan het zelf mee produceren. De Europese Commissie heeft een inval laten doen bij Ziggo Sport in Nederland in verband met een onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten. Ook bij andere sportmediabedrijven waren invallen, zoals bij de eigenaar van Fox Sports in Londen. Een Nederlandse vrouw die vastzit in Syrië... kan volgens minister Grapperhaus niet naar Nederland worden gehaald. In de Kamer zei hij dat het in Noord-Syrië te onveilig is... en dat Nederland geen mensen uit onveilige gebieden haalt. Een wielrenner Tom Dumoulin mijt voortaan appels en melk... om darmproblemen te voorkomen. Tijdens de ronde van Italië van vorig jaar... dook Dumoulin plotseling de berm in voor een sanitaire stop. en Hij verspeelde toen heel veel tijd.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 Als je niet op tijd onthoud uitvoert, dat is eigenlijk een beetje opportunistisch gedrag. Want het zou moeten, er zou iets kunnen gebeuren. En je gaat er vanuit, je hoopt dat dat, dat, dat niet gebeurt. Je loopt dan wel een, een, zeg maar een risico. En eh, ja, ik zou dat risico niet willen lopen. Al in 2014 adviseerde een ingenieursbureau om binnen enkele maanden maatregelen te nemen. Toch is volgens de regionale omroep NH nog geen enkele van die adviezen uitgevoerd. Kamervoorzitter Arip heeft SP-Kamerlid Quint aangesproken op zijn kleding. Hij had een t-shirt aan, waardoor zijn getatoeëerde armen duidelijk zichtbaar waren. Arip liet tijdens het debat duidelijk weten dat ze daar niet blij mee is. De heer Quint. Ja, uh, alles. Waar zijn... is uw jasje? Dat vraag ik mij al jaren af, uh, voorzitter. Dat, uh, ik heb een hele langzame wasmachine en een slechte stomerij. Maar steun voor het debat. Oké, okay. met jasje ja. Quint gaat vaak informeel gekleed. Kamervoorzitter Ariep ziet liever dat mannelijke kamerleden een jasje dragen dus. Maar er geldt geen dresscode in het parlement. Het weer tot slot, Vooral in het midden en oosten is er weer kans op flinke buien. Daarbij zijn onweer, hagel en veel regen in korte tijd mogelijk. Morgen wisselend bewolkt, Eerst zo goed als droog. Later in de middag komen we dan vanuit het zuidoosten opnieuw enkele buien opzetten. Met kans op onweer ook. En het wordt dan 18 tot 21 graden. En we kijken natuurlijk even naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag Lara. avondspits is begonnen. Eerst 160 kilometer hebben we alweer te pakken. We gaan kijken wat het ons gaat brengen. De bijzonderheden zijn voorlopig de A1 vanaf Amsterdam. Naar Apeldoorn. Een autobrand bij Barneveld levert ruim een uur vertraging op vanaf 1 Brugge. Uh, twee rijstroken zijn dicht. Het uh, blussen en de reparatie in de berging gaan waarschijnlijk allemaal tot half 5 duren. Op de A9 een ongeluk vanaf Amstelveen naar Alkmaar. Daarom een kwartier vertraging voor knoppen Een te hoge vrachtwagen bij de Botlektunnel. Die heeft daar die hoogte hoogtetriangel kapot gereden. Er staat vanaf Rotterdam naar Europoort, nu file vanaf Pernis. Er uh, is waarschijnlijk een rijstrook dicht, de rechte rijstrook. En de 58 tenslotte slotte een kapotte vrachtwagen bij Moergestel, rijrichting Eindhoven richting Tilburg. 20 minuten vertraging vanaf pest. De beste musical van het jaar was getekend Annie M. Grischmid met de winnares van beste vrouwelijke hoofdrol Simone Kleinsma. Een prachtig eerbetoon aan Nederlands meest geliefde schrijfster.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 Dat is naar de poepdag. En dat op mijn verjaardag. En dan zegt ze een zachte drolletje eruit. Het is een soort van zachte bruine marskolf. Heel droogkorrelig. Smerig. Nou, een goede uh, stevige keutel. Die uh, bruin is en uh, die smeurig is en soepel. Uh... Eruit komt Een hoopje. Dat het er gewoon uitspuit. Shit heavens, <laughs> ja. Ja, lieve mensen, kijk vaker naar uw poep. Dat is de oproep op de Nationale Poepdag vandaag. Onze ontlasting zegt namelijk iets over onze gezondheid. En Facebook-baas Mark Zuckerberg moet zich net als gisteren... verantwoorden voor het Cambridge Analytica-schandaal. Your user agreement sucks. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I'm going to suggest to you that you go back home and rewrite it. La Rensen. News and Go. Ondertussen zien we dat Mark Zuckerberg, de baas van Facebook... net weer is gaan zitten in zijn bankje... om voor de tweede dag verhoord te worden door de Senaat. Nee, sorry, dat is het huis van afgevaardigden. Pardon, Moet het huis van afgevaardigden. Uh, Dank je wel. Um, jij hebt gisteren het hele verhoor gevolgd. Hoe gaat het vandaag? Ja, het, het, uh, de grote vraag is... de senatoren gisteren, die, um, je, je hoort al een beetje in de quotes... die stelden vragen, die doen denken aan een opa... die voor het eerst door zijn kleinzoon het internet uitgedacht krijgt. Er waren vragen van ja, hoe... Verdient Facebook zijn geld? En dat was de antwoord ja, via advertenties, zullen we natuurlijk allemaal weten. Dus de vraag is of uh, ja, de leden van de Huis van afgevaardigden uh, betere vragen kunnen stellen en dus hem wat meer kunnen gillen dan gisteren. Ja, dat uh, zou interessant zijn als dat gaat gebeuren. Um, dankjewel. We horen straks meer van jou, Nando. En we zijn terug in Barendrecht. Daar is, net als in Tilburg en Rotterdam, de grootste politieke partij. En die is daar lokaal buitenspel gezet bij de vorming van een nieuw college. Mark Robin Visser, bij welke partij ga je op bezoek? In Barendrecht uh, is er één partij... die echt met kop en schouders boven alle anderen uitsteekt... en dat is de partij Echt voor Barendrecht. Veertien zetels slepen ze in de wacht uh, in de gemeenteraad... Uh, die totaal uit 29 zetels bestaat. Dus dan kan je al bedenken, één zeteltje erbij... en ze hadden de meerderheid gehad. Maar toch doet Echt voor Barendrecht die grootste partij... niet mee in de nieuwe coalitie. Ook daarover dus straks meer in nieuws en komen. Maar eerst naar de situatie rond Syrië. Rusland, bereid je voor. De raketten komen eraan, twittert Amerikaanse president Trump. Het maakt de situatie in Syrië nog spannender dan die al was. Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië komen namelijk ergens tussen nu en vrijdag... de komende 72 uur met een vergeldingsactie nadat Syrië de stad Douma aanviel met gifgas. Correspondent Arjen van der Horst in Washington. Arjen, wat twitterde Trump verder nog...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 deze wapenwetlood stoppen. Even later begon hij ook te fulmineren over het Rusland-onderzoek. Hij zegt dat de slechte relatie met Rusland vooral het gevolg was... van het, wat hij noemt, valse en corrupte Rusland-onderzoek. Hij valt democraten aan, hij valt Obama aan... hij valt zijn eigen kabinetsleden aan. Ja, we zien andermaal een getergde president die wild om zich heen slaat. En hoe moeten we die uitspraken opvatten? Want waarom zijn ze zo gericht bijvoorbeeld tegen Rusland en tegen Poetin? Nou, ik denk dat dat vooral een reactie is op uh, eerdere uitspraken uit Moskou. Dat toen die waarschuwde voor Amerika om vooral Syrië niet aan te vallen. En als ze dat doen, dat ze dan die raketten uit uh, de lucht zullen schieten. Ja, er is maar één manier natuurlijk waarop je deze uitspraken kan uitleggen. Hè? Amerika gaat het Syrische regime aanvallen. Kan ook niet anders. Zondag wees Trump al met de beschuldigende vinger naar Assad en Poetin. Hij zei dat ze een grote prijs zouden betalen. Ja, daarmee had hij zich eigenlijk al in een hoek gedrukt. Uh, Trump heeft vaak de rode lijn van Obama gehekeld. Obama trok een rode lijn. Die lijn werd overschreden En hij deed vervolgens niets. En volgens Trump was dat een teken van zwakte. Als Trump nu niets doet... Ja, dan zou hij even zwak overkomen als zijn voorganger. Dat wil hij natuurlijk niet. Nou maandag zei Trump al dat hij binnen 48 uur... een besluit zou nemen. Dat besluit lijkt nu te zijn genomen. En daarmee is militaire reactie van, van de Amerikanen... Ja, onvermijdelijk geworden. En die is dus in voorbereiding momenteel. Ondertussen was er een persconferentie vandaag... van de Wereldgezondheidsorganisatie over de aanval met gifgas in Douma. Wat is hun conclusie? Nou, ze eisen allereerst onmiddellijke toegang tot het getroffen gebied. Want ze werken daar in die regio met partners... die melden aan de Wereldhandelsorganisatie... dat 500 patiënten zijn opgenomen die uh, ja, symptomen vertonen... Ja, die overeenkomen met symptomen van, van blootstelling aan giftige chemicaliën. Uh, die hebben geconstateerd dat het zenuwstelsel is aangetast van deze mensen. Dat ze ook grote ademhalingsproblemen hebben. Ja, het wijst steeds sterker op een gifgasaanval of een aanval met chemische middelen. En dat geeft de Amerikanen natuurlijk extra rugsteun bij hun aankondiging het Syrische regime aan te vallen. Goed, Arjen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan horen we graag van je. Ik ga ook nog even, dankjewel, naar Rusland-correspondent David-Jan Godfra. Want deze ferme taal van de VS eh, in Twitter berichten richting Rusland. Reageren de Russen daarop? Ja, dat doen ze wel, Zij het nog niet tot op het hoogste niveau. Uh, president Poetin die heeft zijn mond tot nu toe dichtgehouden... en ook de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft nog niks gezegd... maar zijn woordvoerster, uh, Maria Zakharova, heeft dat wel gedaan op Facebook. Uh, niet op Twitter, zoals Trump. Uh, maar op, op Facebook schreef zij dat, uh, dat die slimme raketten waar Trump het over heeft terroristen moeten treffen en niet wat ze noemt de legitieme regering... die al jaren tegen internationaal terrorisme op haar grondgebied vecht. En daarmee doel ze natuurlijk op de regering van president Assad. Nou, ze suggereren verder dat de bombardementen van de Amerikanen... ook wel eens bedoeld zouden kunnen zijn om bewijsmateriaal in Douma... waar die gifgasaanval dus plaatsvond, te vernietigen... om te verdoezelen wat daar echt heeft plaatsgevonden. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd onzin. En daar zouden ze heel Douma moeten ontploegen. Ja. Uh, en dat is is tot nu toe zeg maar de reactie op het hoogste niveau. Mm, ja, nu is het allemaal nog speculeren natuurlijk... Hè? wat de Amerikaanse coalitie gaat doen. De vergeldingsactie is in voorbereiding. Binnen 72 uur zou er iets kunnen gebeuren. Dan weten we natuurlijk ook niet wat Rusland gaat doen. Maar wat zouden mogelijke scenario's zijn als Amerika aanvalt?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 Onschadelijk kan worden gemaakt. Nou, als de Amerikanen ervoor kiezen om Russische doelen direct aan te vallen, ja, dan wordt het een heel, uh, heel ander verhaal. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan de luchtmachtbasis in Latakia of de marinehaven uh, marine in Tartus. En dan wordt het uh, helemaal linker soep, want dan zou Ruslandse gevechtsvliegtuigen in kunnen zetten tegen de bron waar die aanvallen vandaan komen. De Amerikaanse marine in de Middellandse Zee bijvoorbeeld. Maar ja, zover ik kan overzien zijn de Amerikanen dat niet van plan... en wordt er in Moskou ook, ook nog niet echt serieus rekening mee gehouden... dat dat gebeurt. Goed. We houden de situatie uiteraard in de gaten... samen met David-Jan Godfrey en onze andere correspondenten Arjen van der Horst met name. Vandaag is de staat van het onderwijs gepresenteerd door de inspectie voor onderwijs. Een van de belangrijkste conclusies in dat rapport is dat segregatie toeneemt. En was die scheiding lang het gevolg van verschillen in etnische achtergrond bij ouders? Nu draait het steeds meer om verschil in het opleidingsniveau van die ouders. De Nieuws in Kobus is in Utrecht. Jan Eikelboom, waarom sta je daar? Omdat Lara in Utrecht de kloof wel heel erg zichtbaar is. Die wordt hier namelijk gevormd door het spoor. En aan de ene kant van het spoor heb je de wijk Tuindorp. Dat zijn ruime jaren 30 woningen. Mensen die daar wonen die zijn rijk, hoog opgeleid, over het algemeen wit. En aan de andere kant van het spoor ligt Overvecht. Dat is een achterstandswijk. De mensen die daar wonen die zijn over het algemeen arm, laag opgeleid. En die hebben een kleurtje. En daar staan we nu voor de openbare basisschool De Watertoren. Met een hele bus vol met Kinderen, mag ik jullie even horen, jongens meisjes? En met uh, meester Dennis, Hallo, Dennis de Vries, tot voor kort uh, locatiemanager van deze school. Zijn het inderdaad twee verschillende werelden, Tuindorp en Overvecht? Deels zeker, deels ook door de verschillen eigenlijk die net als hij benoemd. Hè, verschillen in opleiding, verschillen in achtergrond, etniciteit, maar ook in wat je bijvoorbeeld te besteden hebt. En aan de andere kant werken we ook gewoon met kinderen. Dus of het dan op de school in Tuindorp is of de school in Overvecht, het zijn allemaal kinderen met hun eigen behoeftes en dingen die ze willen en dingen waarin ze zich kunnen ontwikkelen. En wat betekent dat voor deze school? Nou ja, voor deze school betekent het wel, het is een school in een Nou, het is net al benoemd in een achterstandswijk en dat betekent ook daadwerkelijk wel iets voor je onderwijs uh, uh, wij hebben een grote focus bijvoorbeeld op taal en rekenen, uh, dat is iets wat dat moeten we onze kinderen erg meegeven maar ook gewoon, wij zijn een vreedzame school wij leren kinderen, hoe ga je nou om met elkaar hoe los je conflicten vreedzaam op en dat is zeker ook belangrijk in een wijk zoals uh, deze. Ja, het is een uh, het, het gaat vandaag over segregatie in het onderwijs. Uh, het is, een, is er sprake van segregatie in het onderwijs? Nou, zeker in ieder geval in de Utrechtse context. Utrecht is een uh, enorm gesegregeerde stad. En ik denk dan ook dat we daar iets, iets aan moeten doen. En uh, de tendens is eigenlijk dat men zegt... ja, onderwijs, er is vrijheid van onderwijs. Hè, keuze van onderwijs. Dus ouders mogen daar hun eigen keuze maken. En dus kunnen we daar niks aan doen. Is vaak dan de conclusie. Maar ik denk juist dat je moet nadenken... waar kan ik wel mijn invloed op uitoefenen... Uh, vanuit mijn rol als onderwijzer of vanuit mijn rol als school... En daar moet je over nadenken en vervolgens naar gaan handelen. Ja, even naar de kinderen toe. Uh, Mohammed en uh, Ayman, jullie zitten in uh, groep 6. Uh, uit welke landen komen de kinderen in jullie klas? Um, uit Marokko, uh, Iran, Irak, Turkije en Indonesië. En zitten er ook nog kinderen met Hollandse ouders? Uh, nee. nee, niet bij iedere kind. Maar bij sommige kinderen, de meeste zijn wel met... Uh, met andere, andere, andere afkomsten. Andere afkomst. En dan kijk ik even naar de andere kant van de bus. Daar zitten Oumena en uh, Ea en Farah. Hoe is dat bij jullie in de klas, uh, uh, Farah? Nou, uh, wij hebben... Uh, Wil je veel... de microfoon iets dichter bij je mond uh, houden? Uh, wij hebben veel Marokkanen. Uh, Eén uh, Turks en één uh, uh, Irakees. Ja, en, en de rest Ja, en ook geen uh, Hollandse kinderen met een Hollandse achtergrond in, nee. uh, in de klas? Nee. Vinden jullie dat uh, jammer? Ik kijk even links van mij naar Safra. Uh, uh, nee. Nee. En de andere kinderen, vinden jullie het jammer dat er uh, eigenlijk geen Hollandse kinderen op school zitten? En hun e -ja? Uh, ja. En waarom vind je dat jammer? Uh. Is er iemand anders die daar iets over uh, wil zeggen? Ik kijk even naar, naast me, naar Louwe, Zeg het maar, Louwee. Uh, ja, ik vind het wel jammer, want, uh, want ik wil wel dat er meer afkomsten zijn op onze school. Ja, nu uh, is er een project begonnen hier in Utrecht om de brug eigenlijk te slaan tussen... Of over de kloof heen, over het spoor heen. Daar gaan we zo meteen uh, verder over praten. Want deze basisschool heeft contact gezocht met een basisschool in het rijke tuindorp, En daar is een soort van uitwisselingsprogramma ontstaan. Hoe dat uh, in zijn werk uh, steekt en ja, of het ook werkt, dat gaan we straks horen rond kwart voor vijf. Ben benieuwd, daar weer. Bij jou in de bus in Utrecht, Jan Eikelboom. Op uh, de wegen, hoe is het daar? Kees Kwaks. De twee belangrijkste problemen zijn de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, die autobrand bij Barneveld. Uh, nog altijd zijn er twee rijstroken dicht bij Barneveld. Fielen vanaf één brugge 12 kilometer, dik anderhalf uur vertraging. Het tweede probleem is de kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg. Ook die zorgt voor een lange file. 13 kilometer tussen Batendorp en Moorgestel. En de vertraging daar bijna een uur. Yeah.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 like speed and i think i might crash one trip down my mind never go by. but everything's gonna be alright. i think it just met my wife yeah i said it i know Why? But every Legend featuring Blood Prop. Dat is uh, Amerikaanse producer die onder meer werkte met Justin Bieber en Lady Gaga. Laboratoria, oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Kijkt u wel eens achterom als u de wc doorspoelt? Onze poep kan ons veel vertellen over onze gezondheid. En daarom heeft de Maag-Leven-Darmstichting... de Nationale Poepdag in het leven geroepen. Nou, en die is vandaag. Ik praat erover met Remco Kort, hoogleraar moleculaire microbiologie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Micropia en onderzoeker bij TNO ook nog. Hij doet uh, interessant poeponderzoek... waarmee hij de gezondheid van kinderen in Afrika wil verbeteren. Uh, meneer Kort, laten we dicht bij huis beginnen. Wat zegt onze poep over onze gezondheid? Ja, nou Je kan natuurlijk naar de kleur, uh, de vorm en de dichtheid van uh, poep kijken en uh, die, die, nou ik denk dat de meeste mensen daar trouwens wel een beeld bij hebben die kan je dus iets uh, vertellen over uh, als er sprake is van een, uh, van een afwijking mm -hmm. en dan is het uh, in de meeste gevallen van belang om uh, als die afwijking zich aanhoudt, bijvoorbeeld uh, de kleur is wit of, of rood of veel donkerder uh, om, ja, om dan een arts te gaan raadplegen uh, ik heb uh, wat ik zelf wel een treffend voorbeeld vond was uh, dat ook de dichtheid uh, van belang is ja? en als die, uh, want ontlasting hoort te zinken en, en als dat dus niet gebeurt, dus je blijft drijven, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of er is, er, er is iets mis met uh, vertering van vetten, waardoor er te veel vet in de ontlasting belanden. Of er zit te veel gas in. Nou, in, in beide gevallen natuurlijk weer sprake van een afwijking. Ook dan is het goed om naar een arts toe te gaan. En wat ik had gezien is dat de, de initiatiefnemer van de dag van vandaag, dus de Maag, Lever en Darm die hebben op hun website een poepwijzer, waar alle details hierover gevonden kunnen worden. Ah, kijk, dan kan je ook eens uh, zien hoe het eruit hoort te zien, of wanneer het misschien goed of niet goed is. En, en het is ook belangrijk welke bacteriën die erin zitten, geloof ik, hè? Ja, dat, dat klopt. Hoewel we, we, uh, we zijn niet zo ver dat we echt kunnen zeggen... Van, nou, dit zijn de bacteriën die erin hoort te zitten. Er is zoveel uh, variatie in de samenstelling tussen individuen... dat er niet sprake is van één gezonde samenstelling. Dus daar is, daar is veel variatie die, mogelijk die ook in al die gevallen gezond is. U bent net terug uit Oeganda. Wat voor vraagstuk onderzoekt u daar, als het om poep gaat? Ja, ik heb daar gekeken in uh, een poep van kinderen... En uh, dat, dat is onderdeel van een uh, studie die al enige tijd loopt. Die kinderen zijn ondertussen vijf jaar oud. Maar we, we volgen ze al vanaf uh, zes maanden. En uh, die uh, kinderen die zitten helemaal in het uiterste zuidwesten van Oeganda. Dat is een gebied waarin uh, veel ondervoeding is. En als gevolg van die ondervoeding is er ook uh, goede achterstand. En een van de problemen waar ik specifiek naar kijk... Dat, dat is weer een ander probleem. En dat is dat ze via hun voeding uh, bepaalde gifstoffen binnenkrijgen. En die, die gifstoffen komen heel veel voor in hun dagelijks dieet, dus mm -hmm. in uh, bloem. Uh, maar ook in pinda's, dus die daar veel gegeten worden. En dat komt doordat ze uh, verontreinigd zijn met schimmels. En die schimmels maken die gifstoffen aan. Dat is echt een specifiek probleem voor dat deel van de wereld. Want als gevolg van, uh, van uh, de hoge temperatuur daar en de hoge luchtvochtigheid komen die schimmels vo veel voor. Maken dus die gifstoffen aan. En uh, wat ik wilde, waar ik uh, specifiek naar op zoek ben, is of sommige kinderen bacteriën hebben uh, in hun, in hun uh, darmpopulatie, die in staat zijn om die gifstoffen af te breken en te binden zodat ah, okay. ze minder blootgesteld worden. En die gifstoffen zitten in het voedsel om hen heen. Begrijp ik dat goed? Ja, die zitten dus in het, in, in het bloem wat van mais wordt gemaakt. Uh, en en dat is, daar wordt gewoon een van gemaakt die, die kinderen elke dag eten. En uh, een, een bijkomend probleem is ook nog eens... als de moeders die gifstoffen binnenkrijgen... dan uh, komen die via de borstvoeding ook bij de, bij de baby's terecht. Ja. Dus dat is echt een groot probleem. Ja. U heeft veel vragen daarover. Hoe gaat u die beantwoorden? Is dat echt puur het verzamelen van, van poep van die kinderen? Nee, dus die, uh, de blootstelling aan die gifstoffen... wordt dus in verband gebracht met de goede achterstand van die kinderen... en ook uh, remming van de cognitieve ontwikkelingen. Dus die, die kinderen presteren ook uh, minder goed... En waar ik wil naar gaan kijken is, hebben, hebben kinderen die dus... Eh, ondanks die blootstelling toch het goed doen, qua groei en, en, en, en leren... Eh, beschikken ze juist zij over die bacteriën. Dus ik, ben, eh, ik heb een samenwerking opgestart met een Oegendese universiteit. En eh, een student die ook bij mij zijn promotieonderzoek doet. En die komt dus binnenkort naar de VU in Amsterdam... om daar eh, drie maanden lang eh, onderzoek te doen en een deel van het onderzoek wordt overigens ook bij TNO uitgevoerd... om te kijken of we dus bacteriën kunnen isoleren... die in staat zijn om die gifstoffen af te breken en te binden. En dan zou dat natuurlijk voor de lange termijn heel mooi zijn... op het moment dat we die bacteriën ook kunnen isoleren... en uh, kunnen toevoegen aan uh, de voeding... om ja, ervoor ja, ja. te zorgen dat uh, andere mensen daar ook over kunnen beschikken... als een, als een probioticum dus. Maar dat is wel interessant, want u haalt die bacteriën dan uit uh, de ontlasting, of niet? Begrijp ik dat nou goed? Ja, dat begrijpt u goed. Dat is dus precies dan gaat het weer uh, via de voeding de mond in... Als het... Dat ja, ja. klopt. Ja, ja en dat, dat is misschien een beetje een, een rare gedachte. Maar aan de andere kant uh, geldt dat eigenlijk voor alle probiotica die hier in de supermarkt staan ook. Ja, ja en het is natuurlijk um, interessant, juist voor kinderen die um, deze bacteriën niet zelf kennelijk uh, ontwikkelen. Of hoe. hoe, hoe... Ja, die daar, niet, die, die daar niet over beschikken. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus uh, ja. ja, klopt. Um... Een bijzonder project, waar we zeker nog over zullen horen... vermoed ik nog even terug naar hier, als het, als het goed is. Als u het goed vindt, ja, naar natuurlijk, Nederland. Ja. Heeft u op deze Nationale Dag, Poepdag nog een tip voor onze luisteraars... om de gezondheid van onze darmbacteriën te bevorderen? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik toch graag uh, vaak weer uitkom bij grootmoederswijsheid. Dus uh, als het gaat om uh, uh, ja, gezonde darmflora... dan uh, uh, blijft toch altijd van kracht eetgevarieerd en met mate. Mm -hmm. En een uh, vezelrijk dieet is erg goed. Dus wat eten we dan? Ja, dus dan hebben we het over cereals, bepaalde bonen... waar veel van die vezels in voorkomen. En fruit, is dat ook goed? Ja. Er zitten ook veel vezels in, ja, geloof ik. Exact, ja, exact. Goed, gaan we dat doen. Remco Kort, moleculair microbioloog, verbonden aan de VU. Dank u wel. Ja, tot de dienst. En straks in Nieuws en Co. nu toch veroordeeld nadat hij eerder was vrijgesproken. De Servische ultranationalist Seychelles is wel verantwoordelijk voor haatpropaganda tijdens de Balkanoorlog. En ons belangrijkste verhaal: om vijf uur. Lokale partijen boeken her en der in het land daverende overwinningen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ze komen toch niet aan de macht, zoals bijvoorbeeld in Barendrecht. NTO Radio 1.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 Lekker zacht. Ja, lekker zacht. Niet te warm. Mm. Ook niet te felle zon. Ja. Op de meeste plaatsen was er ook veel bewolking. Dus dan was het sowieso niet zonnig. Maar ja, ik vond het eigenlijk best lekker. Ja, okay. Voor mij en... mag het wel zo blijven. Ja, wat mij ook. ook ja. wel. Blijft dat goed, zo lang? Nou ja, er gaat wel wat veranderen. Tenminste, we krijgen de komende uren te maken met buien. De eerste buien zit al in de buurt van Zutphen. Uh, die buien die kunnen zich de komende uren verder ontwikkelen. Er kan ook onweer en weer hagel en ook weer veel regen bij, bij voorkomen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat... Dat gisteravond over het zuiden van het land is getrokken. Hopelijk niet zoveel, maar goed, het zijn toch wel felle buien die over kunnen trekken. In de loop van de avond verdwijnen die weer. Dan wordt het vannacht eigenlijk overal droog. Dan kunnen we in het zuiden wat mistbanken krijgen. Uh, in het noorden niet, want daar staat te veel wind. In het gebied staat nog steeds de windkracht 5 à 6. En dat blijft ook vannacht het geval. Minimumtemperatuur temperatuur komt uit zo'n 7 à 10 graden. Uh, morgen hebben we dan af en toe zon. En smiddags kan er in het zuiden een enkele bui voorkomen. En morgenavond krijgen we dan ja, eigenlijk vanuit het zuidoosten... opnieuw van die onweersbuien. Die zijn morgenavond dus vooral opnieuw mogelijk met lokaal weer veel regen. Maximumtemperatuur die loopt behoorlijk uiteen. Het wordt een graad of 12 op de Wadden. Um, dicht bij zee ook dat soort temperaturen. Landinwaarts, zo'n 17 tot plaatsen 20 graden. Dus dat is echt wel warm. Uh, de wind die blijft uh, uit het noordoosten waaien, zwak tot matig en op de wadden nog steeds. Windkrachten 5 à 6. En heel kort, kan je zeggen hoe de rest van de dagen eruit ziet? Ja, nou morgen dan hebben we vrijdag in het noorden kans op regen. Maar in het weekend wordt het echt mooi weer. Met oplopende temperaturen. Ik denk dat dat zondag op veel plaatsen boven de 20 graden is. Mm -hmm. Dank je wel. Hoe is het op de weg inmiddels? Kees Kwaks. Redelijk normaal, zou ik zeggen, voor een woensdagavondspits. Niet slecht. De problemen spitsen zich toe rond Amersfoort. Goed nieuws is wel dat de A1 daar is vrijgegeven, die autobrand. Er staat dat wel file richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Een dikke nu vertraging tussen Eénbrugge en Barneveld. Een kapotte vrachtauto op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dat betekent een kwartier vertraging tussen Delft en, en Prins Klausplein. 10 minuten vertraging op de A28 Utrecht Zwolle... tussen Den Dolder en Hoeverlaken. Dat had te maken met die autobrand op de A1... En een kapotte vrachtwagen op de A58 eind over Tilburg. 13 kilometer vindt tussen Baterdorp en Moorgestel. Maar ook deze vrachtwagen is inmiddels weer onderweg. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Pakt PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En die zitten er tijd in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV-Ajax.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 Het is zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. De Servische nationalistische partijleider Veroslav Seychel... is in hoge beroep tot tien jaar zelf veroordeeld... door het VN-oorlogstribunaal in Den Haag. Hij krijgt de straf voor het verspreiden van haatpropaganda... en het aanzetten tot deportatie en vervolging van niet-Serviërs. Begin jaren 90 speelde hij zich dat af... tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis in Den Haag... want hij heeft de straf hier al uitgezeten, in voorarrest. Correspondent Mitra Nazar in Belgrado. Mitra, waar werd hij van verdacht? Nou, Shechel richtte aan het begin van de, van de Joegoslavië-oorlog in 1991 al zijn uh, Servische Radicale Partij op. En daarmee ging hij veelvuldig de bühne op met uh, hele opruimde nationalistische speeches. Uh, waar hij uh, het pr principe van een groter Servië propagandeerde. En hij riep op tot uh, etnische zuivering van, uh, in delen van Bosnië en Kroatië. Dan ging hij bijvoorbeeld naar een dorp, hield hij een toespraak en riep hij dat Serviërs uh, hun dorp moesten gaan vrijmaken van alle niet Derbiërs, uh, daar. Nou ja, daarnaast richtte hij een uh, groep paramilitaire vrijwilligers op... die gingen vechten aan de frontlinies... Uh... Nou ja, op basis van al die feiten werd hij uh, aangeklaagd als zijde mede verantwoordelijk... voor misdaden tegen de menselijkheid en van het uitdrijven van tienduizenden mensen. Um, nou, in 2016 werd hij dus vrijgesproken wegens te weinig bewijs. Um, hij keerde eerder twee jaar daarvoor al terug naar Servië... Omdat, omdat hij uh, tijdelijk werd vrijgelaten voor medische behandeling. Hij zou uh, darmkanker hebben en zelfs, zelfs terminaal zijn geweest toen. Um, de aanklager tekende dus hoger beroep aan en vandaag is een deel van die uitspraak uh, teruggedraaid. In plaats van de afhankelijke uh, 28 jaar die geëist werd... Uh, is hij nu dus veroordeeld voor uh, 10 jaar cel. Uh, maar hij heeft zijn straf uh, dus al uitgezet... Ja. tussen 2003 en 2014 in de scheveningse gevangenis. En de vrijspraak in 2016 was een schok voor de nabestaanden. Die herziening nu in hoger beroep, hmm. wat, wat betekent dat, denk je? Nou, de nabestaanden zijn, zijn erg blij met deze uitspraak. Dit is een soort gerechtigheid voor hen. Uh, natuurlijk hadden ze liever gezien uh, dat hij terug naar Den Haag zou moeten... Om, om de rest van zijn straf nog uit te zitten. En dat zou het scenario zijn geweest uh, als... als alle aanklachten zouden zijn teruggedraaid. Uh, dan had hij nog een jaartje of 18 of zo in, uh, in de cel kunnen zitten. Maar uh, ik denk dat het belangrijk is dat. Dat Chesuel, uh, nu officieel een, een oorlogsmisdadiger genoemd kan worden. En dat hij niet meer wegkomt met uh, de woorden: Ik ben vrijgesproken, dus ik heb niks gedaan. Um, en op zijn minst is dat een overwinning voor, voor de nabestaanden. Uh, daarnaast heeft, geeft het ook iets meer geloofwaardigheid aan het Joegoslavië-tribunaal. Uh, he, want deze uitspraak is gedaan door het vervolg. Van het Joegoslavië-Tribunaal, het mechanisme van het VN-strafhof. Uh, en die, ja, daar, daar was toch heel veel kritiek op, op die vrijspraak, ook door experts. Dus, dus dat, uh, ja, dat is toch wel een, um, een, uh, ja, uh, goed voor de geloofwaardigheid. Mm -hmm. en, en hij zit in het Servische parlement, uh, Cecil. Hoe wordt in ja. Servië naar hem gekeken? Nou, hij, hij is een graag geziene gast in uh, tv-shows. Een beetje die sensationele tv-shows hier. Um, en spreekt zich nog steeds uh, xenofobisch en racistisch uit... tegenover uh, andere etnische groepen op de Balkan. Tegen Kroaten, Albanese, moslims. Uh, dus hij is niet veel veranderd. Uh, zijn, zijn groter Servië-politiek is eigenlijk nog, nog vrij levend... in zijn partij en, en in zijn hoofd. Uh, maar uh, de meeste Serviërs vinden dat hij toch wel... Uh, wat uh, radicaal is. Um, uh, maar hij heeft een, een stabiele, loyale aanhang. Um, uh, en haalde bij de laatste verkiezingen 22 zetels in het parlement. Dus dat is best aanzienlijk. Um, dus, dus Servië is nog lang niet van chessel af, kunnen we wel zeggen. Duidelijk, Mitra Nazar. Dank je 5. De tijdstip praten we. In Nieuws Co over de technologie en gadgets doen we elke dag. Woensdag doen we dat met Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Nick, wij gaan het hebben over een nieuwe ontwikkeling in virtual reality... die we misschien gaan terugzien in Pretpark. Hoe zit dat? Nou, de pretparken zoals we die nu kennen, die zijn misschien wat ouderwets. Dat is uh, met... Uh, ja, je kent die attracties wel. Kijk, hier hoor je er al eentje. Dit is... Uh, Achtsbaan. Precies. Dan ga je naar boven toe. Een heel eng moment vind ik dat altijd. Ik ook. Vooral als je die kanteling gaat maken, dat is ongeveer hier... En dan dat gevoel in je buik. Ik krijg het zelfs al een beetje als ik het geluid ik hoor. En dat dat je, je mond helemaal zo gaat. Ja. ja. Nou, het neemt enorm veel plek in beslag natuurlijk zo'n uh, zo achtbaan in een pretpark. Dat uh, kan beter. De pretpark van de toekomst heeft geen achtbanen meer. Maar dan kun je wel hetzelfde meemaken. Dit is uh, het geluid wat we nu gaan horen. Komt uit VR World. En die is in Dubai. Ja. Nog steeds vrolijke mensen, maar dat geratel, dat hoor je niet meer. Want je hebt een april die je opdoet. Je zit ergens op een stoel die je ronddraait. Waardoor je niet meer echt... Je hoeft niet meer echt de 100 meter de hoogte in en naar beneden... en de, de, de kop drie keer rond om gevoel datzelfde is gevoel te krijgen. Wow. Inderdaad. En dat gaan we steeds meer zien. Wat kan er in zo'n pretpark wat in een ouderwets pretpark dan niet kan? In de ouderwetse pretparken heb je één achtbaan en wil je die aanpassen, ja, dan moet je even een paar maanden de attractie uh, de, sluiten. Ja, dat zie je wel tuurlijk. vaker in Nederland ook bij de pretparken, dat je even niet de achtbaan in kunt. Nou, hier kun je gewoon de ene op de andere dag uh, een totaal nieuwe achtbaan aanbieden, want je hoeft alleen maar de computerprogrammatuur, uh, de software te vervangen, dat de, de stoel anders meedraait en je hebt weer een complete nieuwe ervaring. Zo dus kan je ook bedenken dat je uh, spookhuizen hebt, bijvoorbeeld, waarbij je niet echt een spookhuis hoeft te bouwen. Je bouwt, uh, zet iemand een bril op, je laat hem een ruimte doorlopen en dan dan loopt hij mm. zelf door een zogenaamd spookhuis heen. Het gevoel is hetzelfde, maar je zit niet in een echt spookhuis. Maar daar zit nu net het probleem waar nu een oplossing voor is. Je hebt dan een enorme ruimte nodig om daarin rond te lopen. Je moet gewoon een grote ruimte hebben waar iemand rond kan lopen... anders gaat hij de hele tijd tegen de muur aan botsen. Ja. Daar hebben ze nu iets op gevonden. En wat is dat? Een nieuwe ontwikkeling? Een nieuwe ontwikkeling. Onderzoekers van de Stony Brook University. NVIDIA, dat is een, een grafische kaartenmaker. En Adobe, die hebben een nieuwe techniek ontwikkeld. En daarbij worden je ogen gefopt. Als je die bril op hebt dan, en je draait... dan draait de ruimte eigenlijk verder dan dat je werkelijk gedraaid bent. Dus je denkt van, oh, ik ben heel veel naar voren gelopen... maar in feite ben je eigenlijk maar een paar stappen naar voren Dus je hebt een voren minder voren grote gelopen. ruimte nodig dan? Veel minder grote ruimte en daarbij maken ze gebruik van je oogsprong. Wat is dat? Nou, Als je aan het rondkijken bent in een kamer... dan gaan je ogen niet soepel door die kamer heen... maar je schiet eigenlijk van links naar rechts, naar onder. En in die tiende van milliseconden dat je ogen verschieten... zie je eventjes niet scherp. Zie je het even niet. En in die tijd past de computer de ruimte aan... waarbij wow. je je virtueel bevindt. Dus uh, daarbij kunnen ze met van alles rekening houden. Zelfs als er een object voor je loopt in het echt... Mm -hmm kunnen ze dat in de computer zo stoppen dat je er dan naast gaat lopen... omdat je denkt dat daar een muur zit, bijvoorbeeld. Dus kunnen ze zorgen dat er twee mensen in een kleine kamer... virtual reality uh, aan het rondlopen zijn... en dat ze niet tegen elkaar botsen. Terwijl ze ook niet denken van... hé, hey, wat gaat die ruimte plotseling alle kanten op. Wow. Ze kunnen je dus uh, foppen op deze manier. Denk je dat we dit in Nederland snel terug gaan zien? Ik denk het wel. Als het goed is ga je het niet merken. Hè, want dit is een techniek die je niet merkt, dat toegepast wordt. Uh, er komen steeds meer pretparken aan, of in ieder geval eh, onderdelen en pretparken... die uit virtual reality bestaan. Eindhoven heeft een grote locatie in Moeskroen. In België komt de grootste van Europa. Dubai heeft nu net de grootste van de wereld geopend. Ja, dit soort pretparken gaan er meer komen... en deze techniek gaat ze daarbij zeker helpen. Nick Wouters, dankjewel. En door naar Kees Quaks voor de files. De A1, Lara, daar eh, ruim een half uur vertraging vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat was die autobrand bij Barneveld. Alles is inmiddels wel weer vrij. Op de A2, vanaf Eindhoven naar Maastricht... ligt Modder op de rijbaan bij Roosteren. Een kwartier vertraging vanaf Maasbracht. En verder op de A4, Rotterdam richting Amsterdam... Een kapotte vrachtauto bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Delft in de file ruim een half uur vertraging. Nieuws en Co. Het is kwart voor vijf. De Nieuws en co is in Utrecht. Want uit onderzoek van de inspectie voor onderwijs... blijkt dat segregatie toeneemt. En was die scheiding lang het gevolg van verschillen... in etnische achtergrond bij ouders? Nu draait het steeds meer om verschil in opleidingsniveau van de ouders. Jan Eikelboom, dat is een interessante ontwikkeling natuurlijk. Hoe proberen ze dat probleem in Utrecht aan te pakken? Nou, uh, dat gaan we zo meteen horen van een bus vol met juffen en meesters... en een heleboel kinderen. We staan voor uh, het gebouw van de openbare basisschool in Overvecht. Dat is een uh, gekleurde school in een arme wijk in Utrecht. En die school die is een vriendschapsproject... Zo zou je dat kunnen noemen. Begonnen met de openbare basisschool in Tuindorp. Uh, dat is een witte school in een rijke buurt. En hemelsbreed nog geen kilometer hier vandaan. Er ligt alleen een spoor tussen. Dennis de Vries, meester Dennis voor de kinderen. Tot voor kort locatiemanager hier. Uh, jij hebt het initiatief genomen voor die vriendschapsband. Een soort van uitwisseling. Normaal gesproken uh, dat soort projecten tussen scholen is. Tussen scholen in het buitenland. Of met scholen in het buitenland. Jij besloot om het te doen met de school om de hoek. Waarom? Uh, ik heb het even te nuanceren. Het was deels mijn, mijn initiatief. Ik werkte samen met verschillende partners. En een collega van mij van de school in Tuindorp. Uh, wij kenden elkaar al. Ja. Want we hebben een netwerk wat te delen. Binnen de openbare scholen van de stad Utrecht. Dus eigenlijk vanuit het contact wat er al was. En ook al vanuit een eerdere uitwisseling. Die er ook al was geweest. Zijn we met elkaar gaan nadenken. Van over, over hoe we dit kunnen gaan versterken. Uh, omdat we ook weten dat eenmalig een keertje uitwisselen. Kan leuk zijn. Maar de vraag is of je dan kan bereiken wat je wil bereiken. Als je het hebt over het deels doorbreken van de segregatie het elkaar beter leren kennen. Dan weten we dat daar een meer structurele uitwisseling voor nodig is. Dus dat zijn we ook aangegaan. Ja, want dat is het probleem. Hè. Aan de ene kant van het spoor een zwarte school met zwarte kinderen. Hebben we net allemaal gehoord. Er zit van alles hier op deze school. Alle nationaliteiten, maar bijna geen Hollandse kinderen. Dan kijk ik even naar uh, Thea Streng. Zij is directeur van de school aan de andere kant van het spoor. De openbare basisschool Tuindorp. Hoe is dat bij jullie uh, op school? Ja, bij ons is het andersom. Wij hebben heel veel uh, blanke kinderen hoogopgeleide ouders. en uh, Het is niet echt een afspiegeling van de maatschappij zeg maar, in onze wijk. En vindt u dat een probleem? Nou Op zich is het geen probleem. Het is gezellig, het is veilig, het is huiselijk... en iedereen uh, kent ons. Maar je wilt de kinderen wel een realistisch uh, beeld meegeven... van de maatschappij waar ze in opgroeien. En dat is wat ze eigenlijk wel missen... als ze de hele dag alleen maar tussen Nederlandse kinderen zitten... die ook hoogopgeleide ouders hebben. Wat missen ze dan? Nou, ze missen een beetje uh, het, het beeld van uh, dat zij... Kijk, ze hebben niet een heel reëel beeld. Dingen die zij hebben, die zijn niet zo vanzelfsprekend voor heel veel andere mensen. En dat is best goed om, dat, om daar ook eens bij stil te staan. Bovendien denk ik dat uh, er ook veel vooroordelen uh, leven onder de Nederlanders in zijn algemeenheid. En het is goed als kinderen al op jonge leeftijd uh, uh, kennis maken met mensen die wat anders uh, uh, denken en voelen. En andere regels of normen hebben ja, Wat voor vooroordelen bijvoorbeeld? Um, nou, een van, de, een van de dingen die aan mij opviel toen ik op de school kwam werken... was dat de kinderen zeiden, huh, ga jij niet op wintersport? En uh, toen dacht ik, ja, maar er zijn heel veel mensen die niet op wintersport gaan. En, en dat is iets dat, dat zij... Ja, voor hun is dat dus eigenlijk heel gewoon een ander vooroordeel. Uh, was ik hoorde was ook wel dat mensen met een hoofddoekje op, bijvoorbeeld... dat die... Uh, ja, niet hier in Nederland thuis zouden horen. Nou, daar schrok ik wel van. Ja. Zulke uitspraken, uh, die hoor ik liever niet. Ja, jullie zijn toen een project begonnen... Uh, met de openbare basisschool aan de andere kant van het spoor in Overvecht... waar de kinderen, denk ik, niet zo vaak op wintersport uh, gaan. Ik vraag het even aan Ea en Safa. Uh, zitten hier tegenover me, alle twee uit groep 5. Dames, zijn jullie wel eens op wintersport uh, geweest? Nee. Uh, nee. Alle twee niet op wintersport geweest. De andere school, uh, ook twee kinderen, Corneel en Sophie. Zijn jullie wel eens op wintersport geweest? Ik niet. Jij niet? Ik wel. En jij bent wel op wintersport uh, geweest. Uh, een vriendschapsproject. Ik ga even naar uh, juf Marlotte Spelbrink uh, van de school in Tuindorp. Uh, jij hebt daar aan meegedaan. Hoe ziet dat project eruit? Uh, kinderen van, de uh, van dezelfde leeftijdsgroepen van de verschillende scholen... die ontmoeten elkaar uh, een aantal keren per jaar... om daar een uh, vriendschapsband uh, mee op te bouwen. En hoe gaat dat dan in de praktijk in zijn werk? We gaan bij elkaar op bezoek. Uh, voordat we bij elkaar op bezoek gaan, maken we altijd kennis met elkaar. Eerst even schriftelijk. Dus je ziet dat bovenbouw brieven schrijven. Uh, onderbouw uh, maakt een soort van vriendschapsboeken. Uh, en die sturen dat naar elkaar op. En dan uh, ga je elkaar uh, voor het eerst ontmoeten... En dan ga je bij elkaar op bezoek. En hoe vaak gebeurt dat? Een uh, beetje verschillend. Uh, maar zo'n ongeveer twee à drie keer uh, per schooljaar zeker wel. Ja. En uh, Ea en Safa, jullie zijn op bezoek geweest... bij de andere school in Tuindorp. Wat hebben jullie daar gedaan, Ea? Uh, gimmen. Uh, we zijn, uh, we zijn uh, gaan gimmen en we hadden hele leuke dingen gedaan met Gim. En wat vonden jullie ervan om naar die andere school te gaan? Normaal. Normaal. Is het een andere school? Ziet die er anders uit? Ja. Kun je uitleggen wat het verschil is? Uh, ze hebben een, uh, een grotere uh, school dan ons en ze hebben um, uh, meer klassen. Meer klassen. Het is een grotere school. Ga ik even naar de andere kant. Uh, Sophie. Jij bent weer naar deze school toe gegaan. Ja. Uh, wat vond je ervan? Ik vond het wel leuk en we gingen um, toen gingen we bruggen bouwen van zeg maar dat was de bedoeling dat het van deze school naar onze school was en maar ja en um, en we hadden ook nog we gingen ook nog hier in de gymzaal kijken. En dan gingen we nog ook wel een paar spelletjes doen. En uh, Corneel, uh, jij bent hier ook geweest. Wat vond jij ervan? Uh, dit jaar of uh, vorig jaar? Vond, nou, alle tweede keren. Vond je het leuk om um, hier naartoe te gaan? Het, ik vond het om hier naartoe te gaan. Dat was vorig jaar was heel leuk. En dan hebben we die aan bruggen gebouwd. En dan moest je um, um, het uh, doen alsof die dan naar de, van de Obo naar de OBS ging. Van was, de ene kant van het spoor ja. naar de andere kant van het spoor, eigenlijk. Ja, het was heel leuk om te doen. En we gingen ook heel erg samenwerken. Zo. Is, het, is het ook leerzaam? Hebben jullie er iets van geleerd, Cornel? Uh, ja, ook wel een beetje hoe hun leven. is dus wel best iets anders dan ons. Ja? Wat is het verschil? Um, dat ze ook andere huidskleur hebben. En van de school vind ik de... De trappen zitten meer trappen in, heb ik het idee. Oké, okay, dat, dat is ook een belangrijk uh, verschil. Uh, Sophie, uh, we hebben het over verschillen. Zie jij die verschillen ook tussen de... Uh, ja, ik zie verschillen ook. En welke verschillen zie jij? Um, ook dat um, zeg maar ze een andere huidskleur hebben en hun ouders komen ook ergens anders vandaan. Dus zij zijn een klein beetje ook anders dan ons. En ja. Nu is het idee uh, dat jullie bij elkaar op bezoek gaan om elkaar ook beter te leren kennen. Uh, wat vind je daarvan? Ik vind het wel leuk om elkaar beter te leren kennen. Want dan leer je ook mensen uit een soort van andere cultuur leren kennen. Dan leren we het En jij, Corneel? Ja, ik vind het ook wel leuk om met andere mensen die je nog niet echt kent, uh, kennis te maken. Ja. Want wat is uiteindelijk het idee achter dit project, Dennis? Nou ja, wat, ik, wat we eerder al benoemden, Utrecht is dus, zoals we zeggen, een gesegregeerde stad. En uh, kinderen groeien op in hun eigen bubbel, misschien wel een tuindorp. Maar dat gebeurt net zo goed hier in Overvecht. En dat is eigenlijk heel gek, want als kinderen ouder worden... verwachten we dat ze met elkaar gaan samenwerken in het bedrijfsleven... of met elkaar gaan studeren. En dan willen we vaak een zo divers mogelijk bedrijf. En dat is eigenlijk heel gek, als die kinderen nooit hebben geleerd... om met elkaar om te gaan en samen te werken. Of met iemand om te gaan die misschien er een beetje anders uitziet... of die misschien ergens anders in gelooft of die ergens anders in handelt... En dat moeten we kinderen leren en daar moeten we kinderen in meenemen. Dus eh, dat proberen we hiermee aan te gaan. Want we denken ook dat kinderen het best kunnen leren door te ervaren... en niet vanuit een lesje of een boekje. Nu uh, is het natuurlijk uiteindelijk een symptoom van, van een dieper probleem, denk ik. En dat wordt ook uh, aangestipt door de inspectie voor het onderwijs vandaag in dat rapport. Namelijk uh, met name hoogopgeleide ouderen... die zoeken scholen voor hun kinderen waar ook uh, ja, veel kinderen komen van hoogopgeleide ouders. Soort zoekt soort... Uh, en dan kijk ik even naar Thea Streng van de school in Tuindorp. Ziet u dat? Nou, weet je, onze situatie is natuurlijk een beetje vreemd. Wij staan in een wijk met allemaal huizen uh, die duur betaald worden. Daar heb je best een bepaald inkomen voor nodig om in die wijk te kunnen wonen. En aangezien er op de scholen dusdanig weinig plekjes zijn... Zeg maar, om ook kinderen vanuit andere wijken aan te nemen... Uh, is het gewoon een gegeven dat uh, door, door het aantal kindplaatsen op school... kan je eigenlijk alleen maar kinderen uit de wijk uh, inschrijven. Dus zelfs mensen die van buiten de wijk bij ons naar binnen willen... die kunnen er niet meer in, want er is geen plaats meer. Nee. Dus het is niet altijd een vrijwillige keuze. Maar zou de overheid daar iets aan moeten doen? Ja, ik denk dat de overheid daar wel iets aan zou kunnen doen, ja. Namelijk? Nou, bijvoorbeeld al door met de woningbouw ook goed op te letten... dat je niet in één wijk alleen maar uh, dure uh, koophuizen neerzet. En al, al door, door meer de woningen uh, door elkaar heen uh, te gooien en te mixen. Zoals bijvoorbeeld in de wijk Voordorp. Als je kijkt naar OBS Voordorp, dat is een hele mooie gemengde school. En daar, daar zitten wel uh, verschillende culturen door elkaar heen. En ouders dwingen om uh, naar een andere school te gaan? Om het... Ja, weet je, ieder mens wil toch zijn kind in zijn eigen wijk naar school hebben. Je wilt dat jouw kinderen met de buurkinderen spelen. Het is makkelijk als je uh, niet te ver uh, hoeft. Ik bedoel, de, de autodrukte in de stad is ook uh, om, niet om over naar huis te schrijven. Dus elk kind zo dicht mogelijk uh, bij het huis naar school. Dat vind ik ook niet zo'n hele gekke regeling. Ja, Dennis, hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, dat snap ik. Ik vind eigenlijk ook dat elk kind in zijn of haar eigen wijk naar school toe moet gaan. Uh, en ik ben het eigenlijk meteen eens dat de gemeente die zou daar beleid op uh, moeten kunnen maken. En dat zien we natuurlijk ook wel in andere steden. Dus in andere steden gebeurt het meer dan dat het in het Utrechtse gebeurt. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie taak is voor de nieuwe gemeenteraad die we nou gaan krijgen. Je zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat de wijken zelf minder zwart-wit zijn, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. En dan ja. worden de scholen dat uiteindelijk vanzelf. Nou ja, deels wel. Uh, ik, ik geloof namelijk ook dat ik wil mijn eigen kind ook in de wijk naar school toe... Waar, waar, waar wij zelf wonen. En dat hebben de meeste mensen die in de wijk wonen. Dus daar kan je wel beleid op maken. Ja. Tot slot, uh, dat, dat vriendschapsproject. Jullie gaan bij elkaar uh, over en weer naar school. Levert dat ook nieuwe vriendschappen op, Sophie? Uh, ja, soms wel. Want um, soms ken je ook elkaar al bijvoorbeeld van een sport of iets wat je doet. En soms leer je elkaar dan nog beter kennen. En dan word je soms ook wel vrienden. En dan ga je soms misschien wel spelen. En uh, hoe is dat met jullie, uh, Ea en uh, Safa? Uh... Hebben jullie uh, nieuwe vrienden, vriendinnen gekregen... doordat je aan de andere kant van het spoor na naar de school bent gegaan? Ja. Ja? En tot slot nog één vraag... Zouden jullie willen ruilen van school, Safa? Uh, nee. Nee? En jij, Sophie? Mm, nou, ik ben nu gewend aan deze school. Dus nu misschien niet. Maar misschien als je al vanaf het begin al op die school had gezeten... dan misschien wel. Ja, oké. Okay. Dank jullie wel allemaal. Dit was de bus uit Utrecht-Overvecht. Dat was een mooie bus met uh, hele goede, lieve kinderen. Uh, de Nieuws en Co bus staat iedere dag weer op een andere plek. Heeft u een goede idee voor ons, laat het ons dan weten... via nieuwsenco.nos.nl of via Twitter.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 Vanavond een kasboekje van Nederland. Kopen, kopen, kopen. Waar we vroeger nog spaarden voor een nieuwe televisie... kopen we nu met een paar eenvoudige muisklikken op krediet. We zijn in de greep van de verborgen verleiders. Kopen, kopen, kopen. Vanavond een kasboekje van Nederland. Tien over half negen bij de NTR op NPO 2. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames... op alexvangroningen.nl